Vijf uur. Vijf uur, Giron van Kan met het scenario stellen om de veiligheid en vrijheid van iedereen in Duitsland te beschermen. Na spoedberaad met haar kernkabinet, zijn merken verbijsterd te zijn door de aanslag die gisteren in München werd gepleegd. Inmiddels is het vrijwel zeker dat de aanslag het werk was van een jongen van 18 jaar die werd behandeld voor psychische problemen. Niets wijst op banden met terreurnetwerken.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 De piloot van de vermiste Maleisische vlucht MH370 oefende de crash van zijn toestel op een vluchtsimulator. Dat blijkt uit het vluchtplan dat hij gebruikte voor die simulator. Dat blijkt volgens New York Magazine uit onderzoek van de FBI. De piloot heeft het fictieve vluchtplan waarschijnlijk korter dan een maand voor de fatale vlucht opgesteld. Als hij dat plan volgde, dan zou hij boven de oceaan zonder kerosine komen te zitten. Net als in het echt gebeurde.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 Jan Manfred en Bijlaar Tico Tico hier bij CFM 106.9. Ik zou zeggen een hele goede middag. En uh, ja, we zijn er weer, ondergetekende Fred, hier bij CFM uh, bij met Entertainment For You. Tot en met de klokjes van 7 uur. En natuurlijk gaan we dadelijk ook uh, eventjes twee artiesten bellen. En uh, ja, welke dat zijn, dat, uh, ja, dat gaat u vanzelf merken. We gaan lekker verder met Amy Winehouse. En uh, you know, I'm no good. no, no. En you know I'm no good. En uh, ja, oh, ik krijg er zo zin in. Hè. Vakantie, ja. Als ik, uh, als ik naar buiten kijk en ik zie het zonnetje. Deze muziek erbij. Oh, heerlijk. We gaan gewoon lekker verder met uh, ja Richard Duran. En Always the Sun. Nou, vooruit. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. Her darkness grows. Every breath is cold as ice. Luister naar Entertainment For You. Ese corazón desilusionar a veces maltratado. No te perdonaré. Zo moet ik het zeggen. En dat allemaal op die 106.9. Lekkere zomerse muziek hier. En dat allemaal met entertainer voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. En eh, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien. Fuesta Buena. En DJ Man en eh, Luis Galizas. Oye el mundo. Y reto. Aquí el nuevo show. La super buena buena. Para quien? One more time. siempre con sonrisa. tout mon Ja, nog eentje. Soldat. Uh, ja, heleboel, uh, heleboel namen allemaal in ieder geval. Uh, ja, fuesto, uh, buena. En uh, ja, we gaan lekker verder met een, een uh, ook weer zo'n, uh, zo plaat met uh, heleboel uh, zangers. Oftewel G. Noble, uh, Pitbull en Shaggy en Only Love. 106,9. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. Shaggy, yo, Pitbull, Mr. Worldwide. Let's show the world how powerful love is. Now let's spread love around the world. We've been through it, our world came to, to the storm again Find the joy, let go of the past. Lock in, build walls like a totion house again Can't we pop on, give him, find the strength from within us Yourself, can you lose my heart again? Pitbull. En g -Noble. En we gaan lekker met een, een Nederlandstalig nummer verder. En dat is Tino Martin en Dries Roelvink. En uh, ja, wat een plaatje van een vrouw. Nou, vooruit dan maar. Entertainment for you. Meer dan Radio.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 Kies zij voor mij of toch voor jou. Ons leven draait toch niet om haar. Zij draait ons nooit uit elkaar. Oh, een plaatje van een vrouw. Kies zij voor mij of toch voor jou. Ja, wat blijft er toch een heerlijke plaat in. He? Tino Martin en uh, Dries Rufink en uh, Een plaatje uh, van een vrouw. Ja, een plaatje van een vrouw. Heerlijk. Lekker zomerse klanken hier bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en, uh, ja, blijf er lekkere zelf bij. We blijven even in het Nederlands. Michael Omen en, uh, ja, wereldvrouw alweer. Dat was de Michael Omen en uh, ja, een wereldvrouw. Al die vrouwen allemaal. Oh. hey we gaan uh, terug in de tijd met uh, Timmy T en uh, What Will I Do? Yeah dan ...uit uh, lang vervlogen tijden... ...Timmy T en What Will I Do... ...uit de jaren, ja, volgens mij uh, ergens eindtachtig... ...in ieder geval... Uh, uh, ...hoe heette die hit ook alweer die hij had... Uh, ...I Will Always Love You... ...of iets dergelijks... ...nee, nee, nee, die gaan we nu draaien... ...oftewel uh, Nothing Gonna Change My Love For You... ...van Glenn Madeiros...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 Oh no, they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now.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 Lemaderos, nothing gonna change my love for you. En uh, ja, eventjes uh, totaal heel iets anders. Uh, we gaan uh, natuurlijk uh, iemand in de uitzending halen. En ik zou zeggen een hele goede, ja, middag nog, uh, Maries. Ja, goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Nog na nacht. Daar gaan we het over hebben. Ja, klopt. Ja. Single. Ja. Uh, hoe lang is hij nou al uit? Hij is er nu uh, vanaf eind mei ongeveer uh, is die uit. Dus, uh, oh, Oké, okay. dus zeg maar uh, een beetje het voorjaar. Ja, ja. Oké, okay. hey, uh, hoe is het uh, ja, eigenlijk tot stand gekomen, uh, deze, deze hit eigenlijk? Hoe is het tot stand gekomen? Nou, uh, um, na heel lang overleggen, want het is, het is mijn allereerste single. Dus uh, na heel lang overleggen toch zijn we gaan zoeken naar iets wat, uh, wat bij mij past. Een, uh, een steltje en uh, een bepaalde... Uh, ...klank uh, dingetjes uh, die goed bij, uh, bij mij als persoon en uh, bij optredens passen. Ja. En uh, na heel veel uh, demo's en avonden sparren zijn wij uh, tot dit uh, eindresultaat gekomen. Nou ja, ik, ik hoop sparren in de, in de zin van, uh, van de muziek. Ja, ja, ja dat, uh, dat wel. Hey, Oké, okay. je hey, hey, schrijft zelf ook of niet? Ja, het is uh, zelf geschreven samen met, uh, met mijn producer, Peter. Oké. Okay. En uh, ja, zelf de muziek en de tekst geschreven. Oké, okay, en de, de muziek is gecomponeerd, of gecomponeerd door? Hebben we ook zelf gedaan. Dus ook zelf, oké. Okay. de producer en ik. Oké, okay, dus uh, ja, alles eigenlijk uh, eigen beer. Ja, volledig, een, uh, okay. volledig eigen productie, uit eigen hand. Oké. Okay. Zit er nog wat aan te komen eigenlijk uh, uh, qua nieuw? Ja, we hebben, we hebben even afgewacht. Want uh, het is altijd even kijken van ja, een eerste single, uh, hoe gaat dat lopen? Uh, wat vinden mensen ervan? En uh, wat vinden radiostations ervan ook heel belangrijk. Ja, ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, hebben we nu toch maar besloten dat we dat er we weer eentje gaan maken. De reacties zijn, uh, zijn echt heel leuk. Ja, nou ja, even kijken, uh, wij draaien natuurlijk en uh, ja, de mensen die moeten hem natuurlijk, uh, ja... het nummer moet hem aanspreken, of de mensen aanspreken, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. En ja, je merkt wel dat, dat de gewoon de reacties die je terugkrijgt... En, uh, uh, de reacties van mensen, het publiek en, en mensen die zo spreekt, dat ze zeggen, hé, hey, leuk, fris. Uh, ik ben benieuwd, wat gaat er nog meer komen? En ja, daarom, uh, we zijn nu al met de eerste demos bezig. Ja, en daarom dacht ik stiekem een vraag: van, leg er nog meer op de plankje? Ja, <laughs> voor, uh, ik, dan ga ik ook stiekem een antwoord geven dat er uh, misschien wel eind september, begin oktober, uh, de volgende aankomt. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, single of album? Een single. Oh, okay. Dus uh, nee, voor een album moeten we nog even heel hard doorwerken. Uh, ah, ja, maar, Ik bedoel, we, we hebben geen haast, toch? Nee, precies. Eerst even rustig kijken hoe dit allemaal uh, zijn, uh, zijn weg vindt uh, in de Nederlandstalige muziek. En uh, ja, het is natuurlijk, uh, er zijn ontzettend veel, uh, veel mensen die de muziek uh, maken. En als nieuwe naam is het toch altijd even afwachten hoe je daartussen gaat vallen. Ja, maar je hebt het over Nederlandstalig, maar zing je ook Engels dan? Of een andere taal? Uh, nou, tijdens, tijdens optredens uh, doe ik wel eens wat Engels ertussen, ah, okay. en, uh, maar verder uh, qua opnames niet, nee. Ah, oké. Okay. Hey, uh, ik denk dat we hem uh, zo eventjes moeten gaan draaien. Ik vind het helemaal goed. Hey, kunnen de mensen jou nog ergens uh, vinden, boeken? Uh, ja, dat kan natuurlijk via, via mijn website, MauriceVermond.nl, en dan Vermond met een T. Ja ik, ja, ik wou net zeggen, Vermond met een T, ja, want ja... <laughs> ja. Het klinkt, het klinkt altijd met een D, maar goed, ik zeg er altijd bij met een D. Ja, het klinkt een beetje Frans, hè? Ja, het is, het en, Frans, he? het, ja, het is uh, volgens mij oorspronkelijk ook Frans, dus... Oh, oké. Okay. Het uh, komt uit Noord-Frankrijk, zoals ik mij heb laten vertellen. Aha. <laughs> en uh, ja, verder gewoon gebruikelijke social media kanalen. YouTube, ja, dus uh, YouTube inderdaad uh, en uh, Facebook. Dat, uh, ja, videoclip staat online, ook hartstikke leuk. En uh, Twitter ook nog? Um, die heb ik toevallig uh, een tijdje geleden verwijderd. Ah, oké. Okay. <laughs> nou, dat uh, ja. dat uh, zet geen zoden aan de dijk? Ja, je, je merkt dat dat medium iets aan het afzwakken is in Nederland. En er zijn er andere die zijn aan het opkomen. Dus, uh, mm, ja, uh, ben ik... ja wat, wat, wat eigenlijk een beetje aan het opkomen is is Snapchat natuurlijk. Ja, al is dat... Uh... Maar ja, dat is meer, meer gekke bekentrekken en dergelijke. <laughs> een beetje ja. vervormen van gezicht en dergelijke. Ja, het is net niet helemaal een serieus medium om, uh, om heel veel uh, mensen te laten volgen, maar uh, ja, het kan wel. Ja, nou ja. Hey, Maries, ik zou zeggen, we gaan hem nou eventjes draaien voor het nieuws uh, van zes uh, uur. Is goed. En ik uh, ja, wens jou nog heel veel succes natuurlijk en uh, graag uh, hoop ik je nog een keer uh, te ontmoeten hier in de studio. Ja, om het uh, eventueel met de nieuwe single, uh, ja, dat we het daar nog eens over kunnen hebben. Ja, het komt goed. Dan hoop ik dat het in september nog lekker weer is bij jullie. Dan uh, kan het, ja. het wel fijn combineren met een dag strand, hè? Ja, toch? <laughs> nou, maar over het algemeen, als we een leuke nazomer hebben, dan, dan, dan moeten we wel goed komen. Precies. Komt helemaal goed. Ah, Oké. Okay. Hey, we gaan het draaien, nacht na nacht. Ja, bedankt voor jullie tijd. Ja, jij ook bedankt voor je tijd. En, uh, nou ja, graag tot ziens. Oké. Okay. Hey, groetjes. Ho. Hoi hoi. In de gaten Een gevoel mij niet bekend Ik lijkt te zweven en te draaien De tijd staat stil op dit moment De wereld blijft te zweven Door wat jij met me doet Loot in mijn schoenen, weet niet wat ik zeggen moet. Je kijkt me aan, diep in mijn ogen. Die ene blik zegt me genoeg. De wereld lijkt te zweven door wat jij met me doet. Ik wil niet. Nog eens een plaatje. Ja, dat was hij dan, Maurice Vermond. Ja, hij wou niet meer stoppen. Nou, vind ik het een leuk nummer. Maar nou, we gaan lekker verder met Billy Ocean. And get out of my dreams. Eerlijk nummer blijft dat toch. Sassia Solvul. En jij en ik. En nog steeds uh, natuurlijk uh, de nummer 1 in de entertainment Dutch top 5. En ja, uh, hoeveel weken weet ik nog even nog niet. Nee, ik, heb, uh, ik, ik ben ze vergeten te tellen. Maar dat gaan we doen, uh, ja, sowieso uh, vanavond. Uh, ja, vanavond. Want in ieder geval, uh, ja, zondag, uh, zondag of maandag... Dan, uh, dan staat er weer een, een nieuwe entertainment top 5. Uh, en uh, allemaal te vinden op uh, Facebook natuurlijk. Ja... En uh, ja, ben je nieuwsgierig? Ik zou zeggen, kijk er lekker naar. En uh, wij gaan lekker naar het nieuws van uh, 6 uur. Ja, dat gaan we doen. Ik zou zeggen, tot zo na het nieuws. Groetjes. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het FM.